Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het CDA komen namen naar buiten van kandidaat kandidaat-bewinslieden. Kamerlid Bart van der Brink is beoogd minister van asiel. Ook zal die namens het CDA worden voorgedragen als vicepremier. Europarlementariër Tom Berensen is kandidaat voor Buitenlandse Zaken. En Helene Herbert, commercieel directeur van bouwbedrijf Heijmans... is kandidaat minister voor Economische Zaken. De namen komen uit de Telegraaf in het AD. Het CDA wil pas maandag de namen officieel bekendmaken. De Amerikaanse regering geeft Rusland en Oekraïne nog tot de zomer om het eens te worden over een staakt het vuren. Juni is de deadline, volgens president Zelensky. De Verenigde Staten zouden aandringen op nieuw vredesoverleg volgende week, mogelijk in Miami. Afgelopen week leverde overleg in Abu Dhabi niets op. Rusland eist dat de Oekraïne de Donbass opgeeft. Dat is voor Kiev onbespreekbaar. Intussen gaan de beschietingen door. Volgens Oekraïne bestookte Rusland de energievoorziening vannacht... met honderden drones en tientallen raketten. De Canadees die in China ter dood werd veroordeeld krijgt een nieuw proces. Het Chinese Hoge Rechtshof heeft volgens Canada doodvonnis vernietigd. De Canadees Robert Schellenberg werd in 2014 gearresteerd op verdenking van drugsmokkel. Eerst kreeg hij 15 jaar cel, later werd dat de doodstraf. Na een bezoek van de Canadese premier Carney aan president Xi zijn de relaties tussen Canada en China wat verbeterd. En dat zou hebben geleid tot herziening van Schellenberg's doodvonnis.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 Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. We zitten er wel een beetje om lachen. Uh, Excuus dat ik het programma al aan het afkondigen was. Want wij hadden het namelijk ook over afkondigen. En dan schiet het mij gelijk in, uh, in het hoofd dat ik iedereen gedag moet zeggen. Maar we hebben nog een uur. En in dat uur gaan wij praten met Lenne Haak. Lenne Haak is de nieuwe coördinator bij Buurtgezinnen. Nou ja, wat is Buurtgezinnen? Wat doet Buurtgezinnen? Um, ze is even een kopje thee halen. Uh, Baris Zojokul cool, die kon praten over Beach for Business. Uh, dat is uh, een paar weken gelanceerd op het circuit van Zandvoort. En daar was iedereen aanwezig die daar wat mee te maken had. En als laatste praten wij met Hans Rijmers. Jess in de krocht. Um, hij is terug in de krocht. Hij was natuurlijk een heel lang bij een unicum. En we willen graag weten wat hij daarvan vindt. En hoe hij daarmee verder gaat. Doe maar een klein stukje muziek, want zo gauw Lenna komt, gaan wij over naar Lenna. Ik heb hem al weer zo gezet. Oh, nou, uh, Lenna die komt binnenrennen met een uh, kopje thee. Lenna, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Uh, Lenna van Haak, wel bekend in Zandvoort door allerlei projecten. Oh. Dit is weer een nieuw ding, maar dit wordt gewoon een baan, denk ik, Lenna. Dit is een freelance baan, ja. ja. Coördinator ja. bij Buurtgezinnen. Maar ik las ook een stukje over muziek. Ja, jam-sessies. James sessies ja? jam in Zandvoort. Ja, we zijn gestart um, uh, de laatste vrijdag van de maand. En dat was in januari. En het was echt een groot succes. Wat oh, mooi. Uh, bijna twintig muzikanten en ook ruim vijftien uh, uh, toeschouwers... En uh, ja, het was, het was super leuk. En de uh, burgemeester Molenburg die kwam ook uh, lekker uh, jammen. En ja, je merkt gewoon, leuk. de hele vibe is zo positief. Okay. We hebben een appgroep waar mensen echt alleen maar lopen te appen met over de verzoeknummers. En kunnen we dit spelen, kunnen we dat spelen? Maar ja, weet je, uiteindelijk dan moet je toch... Uh, moet je kiezen. Moet je kiezen. Het, en dan, moet, uh, het, het moet ja, wel in het programma passen. Het moet allemaal wel passen, ja. Dus, ja, want uh, uiteindelijk moet het... En dan gaan we gauw gaan we over naar het volgende onderwerp. Uiteindelijk moet het uh, tot een groot concert komen. Ja, klopt. We hebben elke, elke maand gaan we oefenen met een aantal nummers. En Wanneer uiteindelijk in uh, zondag 13 december uh, van 2 tot 4 in de krocht... gaan wij ons uh, eind-slash-feestconcert geven. Nou, dan gaan we je zeker begin december daar nog eens over ja, uitnodigen ja, en doorzagen. Leuk. Want daar wil ik natuurlijk alles van weten. Super. Zeker omdat het, uh, en ik heb het ook gezien en gelezen... dat het al redelijk uh, druk gaat worden. Maar, jouw nieuwe baan is uh, coördinator bij Buurtgezinnen... Um, wat doet buurtgezinnen? Nou, buurtgezinnen is eigenlijk een, uh, een soort stichting... die wordt ingehuurd door de gemeente Zandvoort... om uh, gezinnen uh, elkaar te helpen ondersteunen. En helpen klinkt namelijk best wel zwaar, een hulpvraag. Maar we zitten eigenlijk in het voortraject, in het voorgebied... zodat we hopen dat als mensen elkaar kunnen helpen op wat voor manier dan ook... dat zij niet daarna nog in een traject komen van hulpverleners... Want dat kost namelijk veel meer geld en is misschien onnodig... als jij het probleem van tevoren al kunt tackelen. Dus buurtgezinnen is een onderdeel van de gemeente? Nee, we zijn geen onderdeel van de gemeente. We worden ingehuurd. Ingehuurd door de gemeente? Juist, ja. Uh, stichting? Ja, Stichting Buurtgezinnen. Uh, en dat houdt eigenlijk in dat we in meer dan 160 gemeenten actief zijn. Uh, met coördinatoren die dus uh, zorgen dat er... Uh, buurt dat er gezinnen zijn die elkaar dus kunnen ondersteunen. Maar um, ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat die mensen dus gematcht worden met elkaar. Dus wij gaan uh, heel vaak met, uh, met ontzettend veel mensen om. Mensen komen naar mij toe om te zeggen van... Goh, uh, Len, kun je mij helpen? Want uh, ik zit hier en hier mee. Uh, en ik zou het leuk vinden als een ander gezin hiermee mij kunt helpen... in plaats van dat ik gelijk naar een hulpverlener moet... of naar een andere instelling. Want dat is vaak toch wel een drempel. Zit je als stichting dan een beetje tussen um, wijkcentrum en hulpverleners in? Nee, daaronder nog. Daaronder nog. Ja, dus ja. eigenlijk ben je daar nog voor. Ja, klopt. Dus we zitten in het voorveld, ja, ja, ja. voorveld. En wij werken namelijk met de gezinnen en niet voor de gezinnen. Dat is eigenlijk het, ook het grootste verschil... met, uh, met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen nee, ja. of andere soorten instellingen. Um, iemand heeft een, een, een vraag, misschien een probleem... of die wil ergens mee geholpen worden... Dan um, is het aan de coördinator om daar een, een gezin bij te verzinnen. Uh, niet uh, te verzinnen, maar erbij te helpen. Nou, ik, ik probeer het even helder te krijgen. Want ik, ik, ik, in, in verzinnen bedoel ik... Heb jij uh, gezinnen die bereid zijn om dat te doen? Ja, want ja die, zeker. Want die verzin jij bij... Ja, nou, wij hebben een website en op die website staan uh, gezinnen. Dat heet dan zogenoemde steungezinnen die, uh, die om steun vragen. Mm -hmm. En dat kan zijn om, uh, iets te ver, om bijvoorbeeld uh, de, de lasten die je normaal hebt iets te verlichten. Dus uh, bijvoorbeeld een gezin heeft, wat, heeft kinderen en, die, en de moeder of de vader is, is erg um, uh, druk of moe. En heeft uh, bijvoorbeeld hulp nodig door één dag in de week... Uh, uh, een ja, dag in de week bijvoorbeeld of een middagje ja. uh, een oppas te hebben of, of iets. En dan zoek je dus, dan vraag je dus aan een gezin die bijvoorbeeld ook kinderen heeft... zouden jullie het leuk vinden om één keer in de week... Uh, bijvoorbeeld met ons af te spreken, zodat wij even ontlast worden. Mm -hmm. En dat ons, uh, ki ons kind wel gewoon op een leuke manier uh, ja, omgaat met anderen. En op dat moment ja, bied je dus hulp als vraaggezin, maar het heet... ja, we proberen zeg maar, de hulpvraag zo laag mogelijk te houden. Zo laagdrempelig. Dus en als, ja, ik, als, ik, als ik het goed zie... ik, ik heb iets hè, over dat we misschien een middagje oppassen. Dat zet ik bij jullie op de website. En een ander gezin gaat erop reageren. Ja, dat klopt. Maar het is wel uh, structureel. Dus het is niet zo voor eenmalig. Want het is geen oppascentrale of zo. Nee, het is echt... Uh, het is, uh, Misschien ken je wel de zin, it costs the village to raise uh, a uh, child. Dus um, uh, soms hebben mensen echt even uh, één jaar, twee jaar... gewoon structurele hulp nodig met, uh, met wat kleine dingetjes. Zodat ze later niet in de verdere problemen komen. En op die manier proberen wij uh, gezinnen uh, te ondersteunen. Mm -hmm. uh, en vaak wel op een hele leuke, uh, gezellige manier. Dus niet zozeer van, oh, um, je komt in een traject waar je aan... Bepaalde regels moet voldoen. Natuurlijk, mm -hmm. je moet wel aan regels voldoen, maar uh, het is meer van: het moet, het moet wel bij elkaar passen. En het gaat vooral om het stukje opvoeden. Dus uh, als jij zegt: van nou, ik ben, ik vind, ben een leuke oppas, uh, opa, en ik vind het leuk om één keer in de week uh, te wandelen, of, me, of, of uh, dat iemand bij jou nee, komt, ja. of, nou, dan, dan kun jij je aanmelden. Maar je kunt ook kijken of er een gezin is die dat al nodig heeft. Ja, ja. Als ik. Uh, als ik me aanmeld, uh, en dan sta ik bij jou in, in, in, in de bank, om het zo maar te noemen. Um, pas jij mij dan ergens bij als je een aanvraag ziet? Of? Ja, dan ga ik zoeken. Ja? ja dat klopt. Dan ga ik zoeken of er al een gezin is wat daarbij past. Of ik ga uh, oproepjes doen uh, op social media. Ik ga bijvoorbeeld hier naar de lokale omroep. Ik ga naar andere kranten. Uh, ik ga naar andere instellingen toe waar, uh, waar mensen wel ook al bekend staan. Ik ga overal naartoe, uh, laat mijn gezicht zien en zeg... nou ja, dit ben ik en uh, dit staat er open. Heb jij interesse of kun jij, uh, kun jij iets betekenen? Zo simpel is het en, eigenlijk. Ja, ja, ja het, het klinkt simpel, maar ik, ik zit te denken aan de andere kant. Uh, iemand die een probleem heeft, dat is al lang bekend, die wandelt niet zo gauw ergens naar een instelling. Nee, dat bedoel is inderdaad zo: daarom dat laagdrempelig. Dit is nog laagdrempelig. Dit is zo laagdrempelig. Natuurlijk, je moet een aantal dingen invullen, maar dat is puur voor jouw veiligheid. Voor de veiligheid voor de kinderen. Mm -hmm. Maar ook het feit of jij uh, geschikt bent. Maar dan gaat het niet zozeer. Uh, om. Dan gaat het echt meer om bijvoorbeeld hobby's uh, of religie. Kun je goed Nederlands? Uh, woon je dichtbij? Heb je een auto dat je misschien heen en weer kan rijden? In plaats van uh, dat je met de bus moet. Dat soort vragen ja, prachtig, die zijn, die wel, ja, dat, die zijn wel essentieel. En dan op het moment dat ik denk, nou volgens mij, is hier wel een klik in ieder geval op papier, dan stel ik voor dat zij met elkaar afspreken. Daar kan ik ook bij zijn. Dan kan je zelf ook een beetje inschatten van... oké, okay, dat matcht wel aardig of juist niet. Dat je denkt, maar toch misschien niet. En dan ga je met hen in gesprek en uiteindelijk um, ja, merk je van... ja, dit is leuk. En dan ben ik degene die zegt, oké, okay, dan worden jullie het. een match. Ja, en dan uh, mogen jullie lekker uh, met elkaar uh, omgaan... Uh, Hoeveel Je wil, en ik ben dan degene die om de zoveel tijd even langskomt. kijken hoe het gaat, mm -hmm. of er nog misschien of de wensen anders zijn, de behoeftes anders zijn, uh, of er misschien uh, zo goed gaat dat ze dat dat er meer vriendschappen uit ontstaan in plaats van alleen maar de, vanuit de hulpvraag, zeg maar. Ja, dat zijn de mooiste dingen, natuurlijk. Als je dat ziet, is dat spannend. Zo'n openingsgesprek voor mij wel. Nou ja, voor nee, de, voor, voor, voor de. Je, ja. Voor de, uh, de, de, de vrager en de gever. Ja, voor de vrager is het uh, toch wel af en toe een beetje moeilijk. Omdat ze dan eerst in de eerste instantie echt wel denken... van ja, het is toch een instantie, hè, toch een stichting. Mm -hmm. Maar uh, dan is het mijn taak om hen zo uh, ja, gerust te stellen... en zeggen van nou, dit zijn mm -hmm. wij, dit doen wij. Uh, en wij proberen je juist van de instanties weg te uh, halen... waar je, waar je eigenlijk uh, ook niet terecht wil komen... Dus uh, bij ons ben je veilig en mm -hmm. laten wij het eerst eens met elkaar gaan oplossen. Loopt het project in Zandvoort buurtgezinnen? Uh, ja, het loopt nu een aantal zijn, zijn er jaar. Zijn er al een aantal matches lopen? Uh, ja, we lopende. hebben op dit moment zeven matches. Oh, leuk. Ja, en uh, dat kunnen er altijd nog meer worden. Uh, en soms merk je dat er meer vraag is dan aanbod of precies andersom. En dan is het aan mij de taak om, om, te om, te uh, om, te, om toch weer meer mensen te gaan vinden, meer gezinnen. En dat kan door allerlei andere instellingen of scholen te benaderen... <kwijnt> Uh, van nou jongens, ik ben buurtgezinnen en uh, wij doen dit. En misschien zijn er bij jullie uh, kinderen op, uh, in de klas... die, uh, die misschien iets uh, nodig hebben... of die het leuk vinden om een vriendje of vriendinnetje te hebben... buiten hun klas, ja. dat soort dingen. En op deze manier uh, ja, probeer je mensen zoveel mogelijk te maken. Ben je al bezig met die campagne? Ben je al bij, bij scholen geweest? Nee, ik ben nog niet bij scholen geweest. Uh, ik ben nu, uh, op, op dit moment ben ik me eigenlijk alleen nog maar even... aan het ken, kenbaar maken bij onder andere media en een aantal andere instellingen, zoals Pluspunt... of Welzijnsinstellingen, uh, Samensterken, dat mm -hmm. soort dingen. Uh, maar scholen ben ik nog niet geweest... maar ik heb wel contacten al uh, gelegd via de WhatsApp-groep en alles. Want ze weten je wel te vinden, hoor. Dat is wel uh, mooi. Nou, dat is ook goed. Um, we gaan een beetje afronden, want de tijd uh, raakt op En de bar zit ook al klaar. Die, uh, wordt lekker gezellig druk. Um, buurt, buurtgezinnen uh, bestaat. Jij bent coördinator... Jullie hebben een website, wil je die nog noemen? Ja, dat is www.buurtgezinnen.nl. En dan kan je kijken in welke regio we actief zijn. Nou, in dit geval is dat Zandvoort. Maar wil je mij een mailtje sturen om kennis met mij te maken? Of heb je een vraag of wil je, je al aanmelden als gezin? Dan kun je dat gewoon doen per e-mail via lena.buurtgezinnen.nl. En die staat natuurlijk ook nog op de website. Zeker, euh... zeker. Goed, mocht mensen hier uh, van enthousiast raken om iets te gaan doen... Of mensen die denken van, goh, ik heb eigenlijk wel een, een buddy maatje nodig. Dan kan dat via de website www.buurtgezinnen.nl. Zeker. Daarna nou, ontzettend bedankt. Dank je wel. Just go ahead now, and if you wanna buy me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now. What I said now Princess Princess Who adore you Just go ahead on now One ass Diamond's in his pockets, And that's our friend now This one Who wants to buy your rockets And it is me now Remember him Remember me I'm the one that like it But can't you see I ain't got no kids Up in the tree But I'm Just go ahead now, and if you like to tell my mate just go ahead now, and if you wonder about me, flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now, and if you want to call me, that, just go ahead now, and if you like to tell me, maybe, just go ahead now, and if you like to tell for hours just go Goedemorgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Dat ik hier met twee vakantiegangers zit. Eén komt net uit Bonaire en de ander komt net terug uit Gran Canaria. Nou, prima gedaan, dame en heer. Uh, de tweede, die ook van de week terugkomt is Baris Sorio Cool. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben... Wij, wij hadden, pak even de microfoon. Maar we hadden al een keer afgesproken moeten schrijven... Ja, ik kan niet, want ik ben weg. En uh, Ik zei, we nou, wil toch nog even met je praten over... Uh, het nieuwe platform Beach for Business. Wat houdt Beach for Business in? Beach for Business is een loket voor de zakelijke evenementenplanner. Die in Zandvoort een evenement wil plannen... of geïnspireerd wil worden door ons en door onze partners... Mm -hmm. om hier te komen om hun zakelijke event te plannen. Is daar behoefte aan? Uh, um, ruiken jullie dat, dat mensen dat graag willen? Voor Zandvoort specifiek... Nou, daar, daar is behoefte aan diversiteit in locaties... die planners mm -hmm. uh, nou op zoek naar zijn. En, uh, um, en Zandvoort is er klaar voor... Uh, vanuit een uh, organisatie-infrastructuur gezien. Mm -hmm. Maar ook vanuit een infrastructuur zijn de, de partners... dus de locaties, de hotels, de strandpaviljoens, Uiteraard het circuit... En, uh, en, en de natuurlijke omstandigheden zijn de strand en uh, de duinen hierachter... of naast ons moet ik zeggen in dit geval. Uh, en ook wederom met het circuit zijn er natuurlijk bekend van uh, de races... maar ook als conferentiecentrum met zoveel vergaderzalen. De het, het, die het, infrastructuur is er zeker Ja, nou het circuit wordt al redelijk uh, uh, gebruikt. Absoluut. Die heeft zijn eigen uh, sales afdeling die dat uh, redelijk sterk doet... Absoluut. Want als je daar komt, dan zit het hele kantoor vol met uh, we doen dit en we doen dat. Ja, And die dat, hebben een uh, mooi team. Absoluut. Ja, een heel goed team. Ja. Uh, jij bent dus het team buiten de circuit, als, als ik het zo mag zeggen. Ik ben eigenlijk uh, ja, ook een coördinatorrol. Maar ik ben eigenlijk een verlenging van uh, alle partners. Dus alle locaties en, en etablissementen die zich uh, mm -hmm. uh, gecommitteerd hebben aan, aan het project Beach for Business. Als, als echt salesverlenging. Van, uh, van hun organisatie. Vanuit Stichting Zandvoort Marketing. Ik las dat uh, marketing, innovatiefonds, uh, ondernemers. Klopt. Die zitten daar allemaal in, die bekostigen dat ook. Ja. Er uh, gaat best wel veel geld in om. Daar gaat, uh, daar gaat een mooi bedrag in om om, uh, om uh, sowieso ook de rol te kunnen bekostigen... maar ook om binnen dat project te kunnen uh, deelnemen aan belangrijke uh, netwerkevenementen. Mm -hmm. En ook om uh, netwerkmomenten vanuit Zandvoort te creëren, zoals uh, een, een inspiratiedag. Dat noemen wij een fam trip, lekker Engels, familiarisation ja. trip. Daar moet, moet je toch een Nederlands woord voor zien te verzinnen. Ja, dat is een inspiratiedag. <laughs> Nou, dus dat vind ik een hele mooie titel. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, maar dat is een beetje vakjargon, zoals MICE. Dat staat voor meetings, incentives. Dat staat hier als vraag 3. Wat is MICE? Ja, dat is dus de M van meetings, ja? uh, vergaderingen. Ja? De I van incentives, dat zijn uh, beloningsreizen. Uh, de C, dat kan conventions of conferenties of congressies zijn. Nou, dat is helder. En dan hebben we events. Nou, dat is eigenlijk alomvattend. Waar het om gaat, is dat het een bijeenkomst is. Een zakelijke bijeenkomst, een groep van mensen die bij elkaar komen, uh, specifiek georganiseerd vanuit een bedrijf of een vakvereniging, een associatie. Hoe bereik je die mensen? Uh, ga je de boer op? Of, uh, uh... Absoluut, vele manieren. Maar eentje die ik graag wil benoemen is uh, uh, de zakelijke website, mm -hmm. die we, de platform die we hebben opgezet. Dus dat noemen we een venue finder, een locatievinder. Uh, die is online uh, en, uh, en we gaan boeren op. Dus net voordat ik uh, naar Bonaire kon gaan, uh, hebben we ook op Event Summit gestaan in Utrecht. Dat is jaarlijkse grote evenementenbeurs. Uh, en daarnaast uh, mijn eigen netwerk van de afgelopen 25 jaar in de maïsindustrie uh, uh, En het, uh, en het uh, creëren van momenten, het bezoeken van vak uh, gerelateerde evenementen, netwerkmomenten... Mm -hmm. en het organiseren dus van een inspiratiedag... waarin we ook weer een reden hebben om klanten te contacten... of ze nou wel of niet komen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal momenten die, uh, die we gebruiken om uh, te promoten. En nog één, heel belangrijk, en dat is zo fijn... dat, dat deze functie dus een centraal loket creëert... Uh, uiteraard voor de planner, zodat die weet een betrouwbare uh, telefoonnummer en e-mailadres heeft... om te kunnen bellen aan iemand die neutraal met ze meedenkt... zonder dat zij iets daar hoeft te betalen. Uh, het andere is, is dat we uh, de, de, de, de partners ook onder één uh, dak zetten... en de vertrouwen ingeven dat ze met elkaar ook heel veel kunnen doen. Dat Zandvoort ook samen veel meer kan. Wat betekent dit? Als jij een locatie hebt, maar je hebt geen beschikbaarheid meer... voor de specifieke groepsaanvraag, dat je mij belt en zegt... Ik kan hem niet kwijt, maar laten we met z'n allen proberen om dit binnen zand te houden. Kun jij hier iets mee? Ja, die truc die, uh, die heb ik vorig jaar een keer gehoord. Maar het werd prima toegepast. Eén bedrijf kreeg zoveel, maar die kon het niet. Dus die hebben het bij een andere strandtent ondergebracht. Ja, die strandpachters die praten ook onder elkaar. Zeker. Dat vond ik een heel, uh, heel slimme truc. <coughs> dus uh, de eventplanner komt bij jou. Jij, zij betalen jou niets. Nee. Dat is wel handig om te weten als eventplanner natuurlijk. Absoluut. Wij zijn een service vanuit Zandvoort. Zandvoort. Vandaar dat uh, de gemeente Zandvoort daar ook in investeert. Uh, gemeente Zandvoort uh, co-financiert inderdaad. Zo so wat. Um, ja, je, je bent na de opening redelijk snel op vakantie gegaan. Maar uh, zijn er al uh, uh, lopende zaken? Wat zijn er lopende zaken? Nou, wij hebben... Nog niet afgeklonken, maar toch nee, misschien informatief? Nou, ik, ben, uh, ik ben er druk mee. Er zijn... Uh, uh, hoe heet het? Vanuit events met sowieso hele mooie leads uitgekomen. Leads zijn dus mogelijkheden. Uh, die worden verdeeld... onder de, de locaties. En dat zijn er meerdere... Nu, nu, niet nodig om op te noemen, denk ik. Uh, van hotels tot uh, strandpaviljoens... maar ook het circuit weer. Dat blijft een, Blijf een enorme... aantrekkingskracht hebben. Wat alleen maar fijn is yeah. voor de unieke setting... van Zandvoort. Uh, want dat... Gezien vanuit de conferentiewereld, congressenwereld, is dit echt een unieke setting. Nou, dat de, denk, dat ja. de zee en de natuur en, en, en zoveel vergadermogelijkheid binnen loopafstand. Ja. En niet te vergeten een eigen treinstation. En dat allemaal binnen 25, 30 minuten lopen van elkaar. Wel, uh, dat is echt. Het uh, dus is sterf. ook een uniek, uniek, uniek selling point om ja. eens een Engels woord te gebruiken. Ja, ja. uniek selling En USB. <laughs> ja, ja, ja. ja. Ja, maar daar lopen zeker zaken. En uh, ik zit er bovenop. En los van de dingen die via de, de, de platform binnenkomen. ben ik. Uh, uh, of dat nou oude collega's zijn. want ik ben zelf een jaar lang eventplanner geweest. of dat nou inmiddels vrienden zijn. of zakelijke kennissen. Mm -hmm. Via de app, via de mail. Uh, maandag bijvoorbeeld. is er een. Uh, MPI heet dat. is ook weer, weer een Engels. afkorting van een. van een uh, vakvereniging die gespecialiseerd is in de zakelijke evenementen. Is er uh, in halfweg een bijeenkomst? Nou, daar ga ik naartoe. En daar, uh, ja, daar, worden, daar wordt genetwerkt de hele dag. Like, uh, Het creëren van, uh, van mogelijkheden en planten van zaadjes. Ja. Waarom is zandwoord. Waarom moet je naar Zandvoort? Waarom moet je naar, naar, moet je ja, naar man, mij, mij bellen en naar Zantwoord komen? <laughs> Eigenlijk vice versa natuurlijk. Uh, die uh, de evenementenwereld, en die haal je zelf al aan. Event Bride, Event Summit, allerlei ja. uh, websites uh, ja. gaan in de ronde. Die organiseren heel veel beurzen. Uh, je bent het laatste eentje geweest. Ja. Hoe was de aanloop? Zijn, is er interesse? Gewoon, mensen, mensen lopen op een beurs. Ja. En het zal dan niet zo zijn dat je met een tasje rondloopt. Maar uh, je hebt wel aanwaaiers. Wij hebben, de, wij hebben dan een hele mooie stand. Uh, en we staan daar met een aantal partners. Uh, uh, nou, directeur van Marketing, Mark Beer en ik zelf waren daar aanwezig. En uh, dat uh, gaat om uh, uit mijn hoofd zo half tien open. En vanaf tien uur begint het uh, vol te stromen. Mm. En uh, de gangen, de gangpaden zijn druk. En dat zijn uh, eventplanners. Dat zijn corporates. Dus mensen die echt voor, vanuit een bedrijf X. Zoeken. Zoeken. Die hebben, die hebben, die hebben een opdracht vanuit. Uh, een, een, of een HR is, of een marketing of een salesafdeling is. Die willen een groep bij elkaar mm -hmm. brengen. En die zoeken een. Locatie en activiteiten. En de activiteit kan de locatie bepalen of andersom. Uh, binnen Nederland uh, in dit geval. En je hebt intermediairs. Dus bureaus die voor bedrijven werken. Die dat ook doen. Uh, ja, ja. Uh, naast het feit dat ze zoeken naar producten en destinaties... zijn ze er ook om te netwerken. En dan heb je uh, de conculega's die daar al andere steden... en ja, uh, uh, bestemmingen die daar rondlopen. En hotelketens... Mm -hmm. Uh, het fijne daarvan is uh, dat wij elkaar zien als... Nou, wij zijn Nederland en we versterken elkaar. Tuurlijk wil je een stukje van die taart uh, Hebben. naar binnen ja, harken. Snap ik. Uh, maar het is wel zo, als je je netwerk daar goed doet... Uh, en, en zij zijn geluisterd... Oh, je wil een kustplaats en je wil een trein. Dan zeggen ze... Dan moet je daar naartoe. Ga natuurlijk. even naar Baris. Ga even naar Zandvoort. Ah, ja, maar ja. dat is ook goed. Maar om terug te komen specifiek op je vraag... Het was een enthousiast, drukke, goede beurs... En hoe meet je dat? Ja, dat is lastig. Want uiteindelijk hebben we het over ROI, weer zo'n mooie afkorting. Return on investment. Wat we doen het om geld te verdienen voor zijn antwoord. Nou, dat heeft soms tijd nodig om dat daadwerkelijk te meten. Maar de, de tientallen leads die we binnen hebben gehaald, concrete lange. aanvragen met datum, met mm -hmm. programma. Uh, waarin specifieke locaties zijn... daar begint het mee. Ja, oké, okay, ja. Ja, ja. Als je, als je daar staat, als, als Zandvoort... en uh, Mark, uh, directeur... Mark Zandvoort staat daar dan ook... moet je dan ook kunnen uitleggen... voor joh, uh, Zandvoort mooi, trein... en je kan naar ons toekomen, maar we hebben een strand... en je kan in combinatie met je congres... Kan je ook naar Strandtent X. Ja, ja. En daar, daar heeft men wel uh, uh, voorzichtig oren naar. Nou, daar hebben ze zeker oren naar. Kijk, iedereen kent Zandvoort... En als je zegt, we hebben een treinstation, dan denken ze: oh ja, dat, dat is waar. Motor, ja. En dat is op loopafstand van het strand. Oh, dat is waar. Maar we hebben ook de ken, uh, de duinen en de waterladingsduinen. En we hebben een prachtige, brede lange strand. Mm -hmm. En dus je kunt natuur combineren met zakelijk en heel veel fun. En, F -U en met hoofdletters. En we zeggen ook de decreet, de, de zeg maar, was Zandvoort daagt uit omdat we hier van ook de mooie uitdagende ja. sporten en activiteiten zijn. Je weet het, ik ben zelf kitesurfer. Nou, ik het, het eerste zakelijk evenement wordt een kitesurfer evenement. Ja, ja, ja. Nou, dat valt weer onder sport, sport event. maar dat is dan geen zakelijk event. Maar goed, dat, dat is misschien een andere keer, vind ik daar leuk over te... te nou, over te Eerst praten en dan surfen, kan toch? Absoluut, juist. Of eerst surfen en je kop leegmaken. En dan praten. Dan is het ijs gebroken en dan praten. Want die focus waar je in komt vanuit het surfen, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Dus dat is een combinatie van uh, uh, uh, uh, inhoudelijk, teambuilding, sportieve activiteiten, uitgedaagd worden, uitwaaien. Mm -hmm. Dat zijn allemaal de perfecte factoren om vervolgens of daarvoor of tijdens zaken te doen met elkaar. Het is een, een heel groot project, begrijp ik. Dus uh, wij gaan er zeker nog een keer met elkaar praten als het nog verder loopt. Uh, ik vind het een interessant onderwerp. Ik vind het ook slim dat Zandvoort dat doet. Ja. Uh, en dat zeg ik omdat ik zelf ook een aantal keer op zo'n evenementenbeurs geweest ben. En dan zie ik ook wat er gebeurt. Uh, dus ik wens je heel veel succes met uh, de komende planners die bij jou binnenkomen. Hartelijk dank. Waar is, dank je wel. Ook dank. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, we kunnen lang over ode Eijman praten, Hans, want ja. dan heb je ook allerlei zaken. Maar we gaan over. jazz we gaan over Jess praten. Ja, dan zou ik zeggen, heb je nog een half uurtje? Oh. Nou, nog niet meer. <laughs> nee, nee. Maar we hebben okay. nog wel tijd om uh, over Jess te praten. Yes. Want je hebt natuurlijk uh, ja. sinds de verbouwing van de krocht die nu uh, redelijk ten einde loopt, ben jij in Unicum geweest? Ja. Dat was leuk? Dat was fantastisch. Ja? Ja. We zijn daar met een uh, open arm ontvangen. Uh, de allereerste keer dat we kwamen was dat natuurlijk ook voor... Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, degene die daar het meeste werk aan heeft gehad... is eigenlijk Callista geweest. Callista Leijzen. Die, die kom... zij, zij doet uh, facilitair ontvangst, manager ja, en zo. Jij. Precies, precies. Nou, en en Calesta kwam natuurlijk uit, uit van het circuit, de, Dus die maak, die maak je niet gek. Nee. Wanneer er iets bijzonders gebeurt. Die, die heeft dat jarenlang niet anders gedaan. Dus toen ik daar kwam met de vraag van... Uh, uh, go, kunnen we dat dan bij jullie doen? He, want wij moeten uh, even uit de krocht weg. Nou, "Dan ga ik even met de directie overleggen. Ik zei, dat begrijp ik. Uh, wat mij betreft is prima. Maar... De directie heeft tegen Calista gezegd... als jij vindt dat het kan, vinden wij het ook goed. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Mm -hmm. Dus wij hebben uh, uh, de, stoelen, de stoelen gehuurd. Ja, dat waren weliswaar klapstoelen. Dat zit niet altijd even lekker. Dat snap ik ook wel. Maar goed, er stonden erachter nog stoelen. Kon je er ook een beetje bij pakken. Dus dat zijn fantastische, akoestiek is prachtig. Uh, uh, uh, we konden daar uh, op dezelfde manier met de hele club een hapje eten, zoals we dat vroeger. Met Theo? Ja, nou ja vroeger is alweer zo'n ellendig woord. Dat klinkt alweer zo lang geleden. In maar, de verleden tijd. Ja, maar toen we dat in het verleden bij Ve met Theo uh, ook hebben gedaan, hebben we hier ook gedaan. Fantastische maaltijden gemaakt voor 21,5 euro. Uh, echt geweldig gedaan. Dus zou, ja, wij, ja, wij hebben ons daar uh, buitengewoon uh, goed vermaakt. Ik zou haast uh, moeten opmerken... vind je niet jammer dat je daar weggaat? Nou, dat, ja, dat, dat is natuurlijk eerder geroepen. Uh, qua locatie daar hè, en de concerten... Uh, was het allemaal prima. Het eten was allemaal prima. Hoewel dat eten natuurlijk een hele plezierige bijkomstigheid is... maar we zijn natuurlijk van de jazzconcerten. En dat eten, dat hebben we erbij gedaan... omdat moet... we het leuk vinden ja. met die collectiviteit. En, en dat spreekt me buitengewoon aan... dat je met z'n allen daar nog zit... en de muzikanten zitten tussen uh, uh, het publiek in... en gewoon even lekker met ze praten. Prima eten. Het publiek vindt het ook leuk. Absoluut. Ik, ik hoor mensen van... Uh, jazzconcert prachtig... Ja. maar het uh, totaal met de hapje erbij, goud. Ja, exact, exact. Maar, en, en nu wordt het, werd het voor ons wat lastiger als stichting. Want wij hebben, anderhalf jaar geleden... vlak voordat de, de krocht eigenlijk dichtging vanwege de verbouwing... Euh, hebben wij een, een schenking gekregen voor een nieuwe uh, vleugel. En dat is een prachtige concertvleugel. Mm -hmm. He, dat is echt een, een kapitaal ding. Uh, de, de, die hebben wij geschonken gekregen. Dan kun je niet anders dan naar de krocht. Want die vleugel die kun je met geen mogelijkheid in die Unicum neer gaan zetten. Want we hebben hem gekregen vanwege de jazzconcerten... De jazz die ik. wij in de krocht doen. Ja, dus ja. hoort hij daar ook te staan. Dat, ja, dat, dat is een goede reden. En, en volkomen terecht. En ja, ja. aan de andere kant... Uh, in, in de krocht is natuurlijk wel ons thuis... Hè? Ja, ja, ja. Ik bedoel, We horen het daar wel te Het is jes in de krocht altijd geweest. Ja, daarom. daarom. Dus daar moeten, we het ook niet, daar moeten we ook niet al te krampachtig over doen. Maar ten aanzien van uh, uh, de omgeving, uh, de faciliteiten, was het in, uh, in Unicum echt uh, fantastisch. Uh, echt heel erg goed. Heel erg goed. Nou, dat, dat, dat, dat, is, nu, dat is zeker zo. Dat is nu uh, uh, dat is voorbij. Dus we hebben we, uh, aankomende volgende week zondag het eerste concert in. Uh, in de krocht. de krocht weer. Ja, want dan uh, komt uh, de piano die is door Stichting Sabawa's geschonken. Wat is dat voor Stichting? Nou, Sabawa, uh, Sabawa's. Uh, Sabawa's uh, sorry. Uh, ja, dat, dat, <laughs> een beetje een beetje een klemtoon klem dingetje. Uh, dat is een Stichting die beheert legaten. Nou, uh, je, gaat, uh, je gaat dood, mm -hmm. uh, geen opvolging, maar wel een, uh, wel een erfenis. Dan kun je tegen die stichting zitten van jongens, dit is het geld. Doe er, wat mee. Uh, doe er wat mee. Dan is het over het algemeen zo dat het kapitaal wordt belegd. en van de rente worden goede doelen gesteund. Nou, uh, uh, een van onze hele vaste bezoekers. Uh, die hier ook op zondagmorgen. ook een jazzprogramma verzorgt, ja, Vunnekotten. die heeft daar uh, heel lang. heeft die te maken gehad met die stichting. Zabawas. was uh, echt ontzettend lang. Hmm. Die daar mee toen hij daarmee ophield. Als dank voor bewezen diensten mocht hij een bedrag aan een ambi-gerelateerde culturele onderneming schenken. Mm -hmm. nou, uh, dus hij vond dat de stichting Thijs Zandvoort een uh, goed doel is om daar Gent geld aan te schenken. Wat dan eigenlijk is de stichting Zaba was, die schenkt de piano, ja. he, maar met tussenkomst van, van Jaap. Dus he, Jaap heeft het eigenlijk geïnitieerd. Had ook ergens anders naartoe kunnen gaan. Ja. Nou ja. Uh, dus hebben wij die, die piano. Uh, uh, ja, En het is een fantastische Yamaha C7XL. Uh, nou, dat is een, <laughs> een, een, een prachtig ding. Een topding is het. Ja, absoluut. absoluut maar absoluut. Die, die gaat naar de krocht hè, en ja. uh, die blijft er ook staan. Ja. Is daar ruimte voor? Nou, dat was, de vo dat was het volgende dingetje. We hebben voordat de verbouwing. Uh, zou beginnen in de krocht, toegeroepen van we krijgen die, die vleugel. Dat is niet een, een vleugeltje die je eventjes met een, uh, met een stapelaar... het podium op en af uh, doet. Zoals... Ik moet ook lachen, want wij hebben het nog eens met uh, de firma Hogekamp gedaan. hebben ja, de piano op het podium gezet. Ja, ja, nou ja, later hebben we een stapelaar uh, gekocht. Ja. Theo, of Theo heeft hem eigenlijk gekocht en daar een constructie we onder op... gemaakt. Ja, dat, we die, die, dat was een C2 een Yamaha, dus die is aanzienlijk kleiner om die erop en eraf te halen op het podium en er weer af. Maar met die grote C7 gaat dat niet lukken. Dus toen geroepen van... hij staat op het podium... maar dan moet je even een plek voorzien... Hè, op het podium, dat hij daar kan blijven staan. Hoe? Geen idee. Alles moest daar nog gedaan worden, en noem maar op. Ja, het, het, dus hij staat op het hij blijft daar staan. Uh, hij ja, blijft op het podium? Hij blijft op het podium staan, maar dan... Uh, achter, een, achter een, het achterdoek of een beetje achter de coulissen. Ja. Hij staat daar niet in het zicht. Hè? Nee, dat, dat, dat snap dat, ik, maar dan gaat, dan gaat wel een beetje, denk ik... de, de, de gemoedelijkheid die, die jullie hadden... Hmm. met om de piano heen zitten, midden in, in de gaat dat een o, beetje... Oh, maar dat deden we al lang niet meer. Oh nee? Nee, oh nee, oh nee, oh nee. Nee, dat, dat, dat, dat deden we al drie jaar niet meer. Dus, dus er wordt gewoon op het podium gemuzeerd. Ja, uitsluitend nog. Uitsluitend. Oh nee, al, dat is al heel lang. Okay. Eigenlijk is dat... Uh, en het is heel bizar. En, en, en, uh, maar goed. Uh, Erik Timmermans is overleden. En uh, uh, kort daarna... konden we alleen nog maar op het podium spelen. Mm -hmm. Omdat dat gewoon te veel mensen waren... die, die we om de, om, de, ja, ja. om de spiegelwand heen... we konden het niet meer kwijt. Dus we konden alleen nog maar op het podium. Dus vanaf ja. die periode... is het altijd op het podium. Ja, ja, nu uh, kroch verbouwd... Uh, 135 man mag erin. Ja. Uh, en dat is natuurlijk heel slim dat je, of heel heel praktisch dat je op het podium staat. Ja. Um, we gaan het over zondag hebben. Ja. Of volgende hey, over, week zondag. Over overigens over, de, over die vleugel, uh, iedereen mag hem gebruiken. Ik ook. Zeker. Met, met, met, uh, uh, met voldoende aantonen van vakbekwaamheid. Oh! oh. Die, uh, uh, Weet je waar je aan begint? <laughs> ja, nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Kip in het water kan nee, ik wel. Nee, nee, wij hebben hem uh, uh, beschikbaar gesteld aan uh, Beleef Antwoord. Dus als uh, uh, de club beleefsantwoord... Antwoord, die de programmering doet. En zij kunnen hem uh, weer op hun beurt beschikbaar stellen aan uh, de koren, uh, uh, aan wie hem gebruikt maar, aan, aan Bijvoorbeeld, yeah, dan leuk. moeten ze hem wel even laten stemmen. Uiteraard, ja, yeah. wij laten hem vanzelf natuurlijk ook stemmen. Uh, uh, voor ja. elk optreden, toch? Voor elk optreden, voor een jazzconcert. En daartussenin hè, uh, uh, kunnen de koren hem gebruiken... Mm -hmm. maar dan hoeft hij niet iedere keer gestemd te worden. Dat ding is zo ongelooflijk stabiel... Mm -hmm. je hoeft hem niet continu te stemmen. Dus het is ook voor het algemeen nut. Hè. En het oude pianootje staat nu... In uh, pluspunt voor de leerlingen van de muziekschool. Nou, kijk, dat, dus uh, ik heb hem in huis gehouden. Hij is, ja. de, hij is van de ene stichting naar de andere stichting. Ja, cirkeltjes ja. rond en er wordt, ja, denk prima. ik, uh, dankbaar prima. gebruik gemaakt ja, door oh, de muziekschool. Absoluut, absoluut. Ook een goede instelling die, duurlijk, uh, die met, duurlijk, met kinderen duurlijk. en mensen ja. aan het uh, muziceren is. Zeker, zeker, zeker. Wie komen er dus, uh, volgende week voor? Uh, we, nou, we hebben daar een tijdspad voor gemaakt. Want het is best wel een beetje ingewikkeld. Want we hebben natuurlijk de dag daarvoor, de 14e, is de opening. Uh, van, van, uh, dat de gemeente ja. uh, dat gaat doen. Uh, de dan, officiële uh, opening van de krocht? Ja. ja en om 9 uur, uh, zondagmorgen. dan komt uh, de stemmer. Want dan is de zaal leeg. Hij moet stil zijn. Mm -hmm. Dus dan wordt hij voor de eerste keer gestemd. Hij wordt, volgende week dinsdag wordt hij gebracht naar de krocht. Dus dan staat hij op podium. Kan hij even acclimatiseren en, en uh, zijn weg vinden. De, de, die piano leveren als die praten over die vleugel alsof het een kind is. Hè? Of nog erger. Het is man, man, man. Het, het is een nou ja. kindje ook. Ach, joh, hou op, hou op, hou op. Dus hij moet acclimatiseren. Hij moet zich op zich gemak voelen. Ja, ja, en zijn ja. jongens, halen een zak gevulde koeken voor Kom op, zeg. Doe gewoon. Maar goed. Ja. Dus, dus die, uh, daar wordt hij zondagmorgen voor de eerste keer uh, wordt hij uh, gestemd. Om negen uur. Nou, dan om... Uh, uh, uh, tot half elf of zo... Dan, kom, dan wordt een mobiele studio opgebouwd. Want er wordt tegelijkertijd... een cd-opname gemaakt... van, het, uh, van dit, uh, ja. dit concert. Dus dat is ontzettend leuk. Uh, dan om half twee... om half één kan iedereen het theater in. Dus kan uh, koffie drinken, weet ik wat... In de, in, de, in, de, mm -hmm. in de foyer. En dan om half twee... gaat de, de zaal open. En om twee uur... Uh, hebben we dan een, een, een half uur, en die, wil ik, die willen we even goed besteden... waarbij de piano van de stichting Zabawas wordt overgedragen... naar de stichting Jazz Zandvoort. Ja, bon. en, dan, en dan vind ik ook dat je dan ook iedereen het krediet moet geven... die hier ook voor gezorgd heeft, Want het is natuurlijk een fantastisch ding. En we zijn er ongelooflijk blij dat mee. snap ik. En dan om half drie, zoals gebruikelijk, begint het concert met een uh, Italiaanse, uh, echt zo ongelooflijk goed... Die, die Italiaanse pianist, uh, Dado Moroni. Uh, hij heeft uh, in totaal vijf, uit mijn hoofd even... vijf uh, concerten in Nederland. Uh, dinsdag de tiende heeft hij de eerste, geloof ik, in Groningen of zo. Dus hij heeft een aantal in Nederland. En dan zondagmiddag uh, dan, uh, bij ons. Met uh, Dado Moroni dan uh, piano, uh, Joris Stepen. Uh, uh, Contrabass En die woont in, uh, in New York Daar is hij ook heel erg bekend In de New Yorkse mm -hmm. jazz scene Maar hij is ook directeur uh, Conservatorium Groningen oh. Dus dat reist veel heen en weer Maar echt top, uh, top bassist En slagwerker Fris Landersbergen nou, die de dus medewerker. Wie kent, kent hem kent. niet? Ja, precies, precies. Dus die gaan daar een, een heerlijk concert maken. En de CD die wordt opgenomen. Ik hoop dat die dan, dat die dan beschikbaar is met het eerste concert wat we in het nieuwe seizoen weer hebben in september. Nieuwe seizoen in september. Ja. Um, dit seizoen is dan op? Maar... Nee, nee, we hebben... Uh... Bedoel, wanneer je begint je begin nu. Ja, nee. Hoe, hoeveel zijn er dan nog? Nee, we hebben, we hebben natuurlijk al concerten gehad ja, ja. Uh, dit seizoen in nieuw -Ineken. ja. ja. Uh, afgelopen januari was het concert met uh, André Falk. hebben we nu uh, uh, Dada Moroni. Uh, uh, in maart, februari, ja. In maart uh, het concert met uh, Michael Varekamp. Dat is dan de tribute uh, Louis Armstrong. Mm -hmm. En dan hebben we in uh, april uh, Michel Tuinman. Dat is een begenadigde, jonge uh, trombonist. Ongelooflijk goed. Mm -hmm. En dan eindigen we in maart met, het, uh, met Marjorie Barnes. En, okay, dan en, hebben, dan... en dan hebben we drie maanden rust. En dan in september... Uh, en dan kom je weer langs begin... om een nieuw seizoen te promoten. Graag. <laughs> ja, ja, nou, ja, ik ja. zit daar zo aan te denken. Die Fris Lamberg, die, uh, die speelt natuurlijk vast... De drummer? Nou, niet, nee, niet, nee, maar, niet, nee, niet altijd. Maar als hij, als hij kan, dan is hij er. Want hij maar programmeert... hij speelt met heel veel andere artiesten dan. Ja, ja, ja, ja, maar het, het komt natuurlijk allemaal uit het enorme netwerk van uh, Jean-Louis Van Dam en Frits Landersbergen. Ja, wie kent ze niet en wie kennen zij niet en omgekeerd. Dus en... iedereen wil wel graag met elkaar spelen? Ja, en ze willen ook graag uh, hier in Zandvoort spelen. He? Ze krijgen een goede fee. Uh, uh, we betalen de parkeerkosten voor ze. Kortom, wat zij aan fee krijgen... is ook het netto bedrag. Zij hoeven daar zelf niet meer... Ja. hun eten, hun parkeerkosten... en dat soort flauwekul van te betalen. Ergens anders moeten ze dat betalen. Dat moeten, dat, moeten ze dat wel zelf betalen. Ja. Dat ja, vinden maar... artiesten wel fijn... dat ze helemaal klaar zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Um, Zeker. Je maakt je ook een beetje zorgen... over die 135 waar we het uh, over hadden. Ja, dat is niet anders. Nu is het, uh, is het al uitverkocht. Ja. Um, mensen die voor de volgende concerten willen boeken... kan dat al via de website? Zeker, zeker, zeker. Ja, nou ja, met, uh, met uh, het concert in uh, 1 maart uh, begint het ook aardig vol te lopen. Um, kijk, en we hebben natuurlijk uh, de passepartoutjes die verkocht worden. Die zijn al. Ja, ja nou, goed, er worden nu al uh, passepartoutjes verkocht voor het seizoen 26-27. Omdat mensen denken van, ja, ik, ik, ik, wil niet, uh, ik wil niet te laat zijn... en straks is het in niet. dus ik neem maar de vlucht vooruit, ja... Maar. Logisch, logisch. Maar voorheen had ik geen limiet op het aantal te verkopen uh, paspartouts. Want toen konden we ook 160, 170 man kwijt. Nou, dat heeft er maar een paar keer gezeten met metal en bell of zo. Ja, ja, ja. Heel veel. Uh, maar nu, uh, uh, nu moet je eigenlijk begrenzen op 80. Want je, hebt het, je moet er toch nog wel naar die 100. Vrije inloop hebben. Precies, die moet je wel overhouden. Ja. ja, ja. ja. Dat, dat, dat. Het is niet anders. Nee, precies. Zo is het. Zo is het. Zo is het. Hans, uh, mensen die wat willen weten, kunnen naar info.jessinzandvoort.nl De website ja, is. Dan, uh, naar de website. Ja, info ja. is mail en uh, de website: www.jessinzandvoort.nl Oké, okay, daar kan uh, de, rest van, de, ja. de rest van de informatie opgehaald worden. Zeker. Uh, veel plezier aankomende zondag, dus ja, de volgende, volgende zondag week. moet ik zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja, eerst ja. moet jij s'nachts de krocht leegruimen en dan kun je morgen stemmen. Nou, dat gaan die 40 <laughs> vrijwilligers, geloof ik, doen. En dat is natuurlijk fantastisch, hè, dat er zoveel vrijwilligers ja. zijn die bereid ja, zijn ja, ja, ja, om te helpen. Ja, ja. Ik, echt geweldig. En ja. ik kom morgenavond nog eventjes tussen 6 en 8 bij Haarlem 105 om, uh, om het ook nog even te vertellen. Nou, dat zou ik zeker doen, maar ja, dus, dus, dan, je, dan dus, heb je 270 stoelen nodig. Nee maar, nee, maar gezien de samenwerking, en uh, je weet hoe het zit, ja. ook, ook met, uh, met, uh, ja, met de PBO zijn we er ook uh, blij mee, dat daar een goede samenwerking is. Ja, dus we proberen dat wel allemaal een beetje, uh, nou ja. In het mooie te houden. Zo is dat. Goed, het wij gaan uh, verder afsluiten, uh, want nu mag ik echt afsluiten. Nu wel, hè? Ja, Hans <laughs> ja. had het al gehoord, dacht ik dacht van nou, ik hoef niet ja. meer te komen. Nogmaals, excuus, het zat zo in mijn hoofd dat ik moest afkondigen, maar ja, die stond ja. ook al van nee, nee, nee, dus, maar goed. We gaan nu wel afsluiten. Marja Kopp, ja. dank voor de mooie muziek en de like techniek. De redactie is gedaan door Hans Botman, Gerlogman, en ik heb ook een beetje mee mogen helpen. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie heel veel plezier en denk aan het kindercarnaval van morgen. Per het weekend.